Hoe die kalen tot stand moet komen. Nou, dat heeft meer kosten met zich meegebracht. Die zijn dus niet echt begroot, Vandaar dat je wel vaker ziet dat er afwijkingen ontstaan op dit soort kostenpost. Uh, wat betreft de WMO en de jeugdzorg, ja, dat is uh, de, de stijging, uh, u trouwens vandaag ook weer in de, kunnen lezen, dat de stijging op de WMO uh, structureel wordt voorzien, uh, zelfs 8% structureel wordt dat voorzien. Dus wij zullen ook naar u toe komen, verder, uh, u, er is een bijeenkomst geweest waar u ook uitgelegd is, welke systematiek uh, de gemeente hanteert om die extrapolaties te maken naar de toekomst toe. Dus wij zullen inderdaad uh, zo snel mogelijk uh, en misschien niet eerder als bij de komen met een, met een bijstelling komen. En we hopen nog steeds op dat de VNG, want er is weer een VNG-congres geweest, dat het Rijk ook eens een keertje over de brug komt. En ons niet alleen maar opzadelt met veel meer werk, maar ook eens daar geld bij geeft. Zodat we dat ook echt kunnen uitvoeren. Aan de hand van de antwoorden van de heer Bluis, ik kijk even naar de VVD en OPZ. Er zijn toezeggingen gedaan, kan dit agendapunt afgesloten worden of heeft u nog een opmerking? Mag ik dan concluderen dat dit als hamerstuk door kan? Maar we gewilsen, ga nabrander. Ik wou graag even reageren op de beantwoording van de wethouder waar het betreft de handhavingscapaciteit. Nou, het is heel helder dat je dat niet kunt scheiden zoals hij dat uitlegt. Nou, dat zou ik dan graag gewoon in de beantwoording van de vragen zien. En wat betreft de andere twee punten, ik neem aan dat we dat tijdig genoeg horen en dat we dit tot een hamerstuk kunnen verklaren in afwachting van die beantwoording. Goed, dan sluit ik dit agendapunt. En gaan wij door met agendapunt 7. Uh, dat gaat over de normenkader rechtmatigheid 2019 gemeente Zandvoort. Het normenkader financiële rechtmatigheid 2019 betreft de inventarisatie van de relevante regelgeving... voor de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de accountant. Uh, ik verwacht daar een enorm aantal insprekers over. Ik kijk even rond. Dat is nee, toch niet het geval. Uh, dan begin ik even... In het midden links bij het CDA, heer Metters. Snel klaar, technisch hamerstuk. Dank u wel. GroenLinks, de heer Algebali. Hamerstuk. GWZ, mevrouw Kuijn. Hamerstuk. VVD, heer Hendricks. Hamerstuk, voorzitter. PVV, heer Van Tichelen. Dit lijkt ons een procedurele formaliteit. Uh, hamerstuk. D66. Niet onbelangrijk. Hamerstuk. PvdA, mevrouw De Vries. Nee. Niet anders, een hamerstuk. En OPZ Ook Hamerstuk. Dank u wel. Hiermee sluit ik agenda punt 7. Gaan wij door naar agenda punt 8. De eerste wijziging financiële verordening 2018. Het doel van deze financiële verordening is om het financiële beleid en haar facetten vast te leggen. Zodat deze transparant is en de kwaliteit is gewaarborgd. Zijn hier insprekers voor in de zaal? Dat is niet het geval. Dan wil ik graag beginnen bij de eh, D66. De heer, van, heer De Graaf. Hamerstuk voorzitter. PVV, heer Van Tichelen. Hamer. VVD, heer Hendricks. Hamerstuk, voorzitter. Mevrouw Kuin, GBZ. Hamerstuk. GroenLinks, heer Elkebali. Hamerstuk. Heer Mette, CDA. Hamerstuk. OPZ, heer Penner. Hamerstuk, uh, voorzitter. Mevrouw De Vries, PvdA. Hamerstuk. Dank u wel. Dan is dit agendapunt gesloten. Gaan we door naar agendapunt 9. Gemeentebreed vooronderzoek conventionele explosieven. Er is voor Zandvoort op dit moment geen vooronderzoek naar het risico op aanwezigheid van explosieven dat aan de wettelijke eisen voldoet. Dit betekent dat voor ieder project waar bouwactiviteiten plaats gaan vinden, afzonderlijk onderzoek gedaan moet worden. Door middel van een gemeentebreed vooronderzoek conventionele explosieven, CE genaamd... ...kan worden vastgesteld of er sprake is van een verhoogd risico op de aanwezigheid van explosieven. zijn hier insprekers voor in de zaal, dat is niet het geval... Mag ik dan het woord geven aan de VVD? En dat is de heer Hendricks. Hamerstuk. De PVV, heer Van Tichelen. Ja. Uh, gezien de te bereiken efficiëntie lijkt ons dit een goed plan. We vragen ons af waarom dit niet eerder is gebeurd. Is 74 jaar wachten niet een beetje lang? Uh, hamerstuk. D66, heer Van Marlen. Ja, wij vragen ons eigenlijk of, of dat nou echt nog wel nodig is. Een en... vraag aan de wethouder, PVV, PVDA. Mevrouw De Vries. Ja, ik sluit me aan bij de woorden van de PVV. Dit is eigenlijk dan uh, veel te lang geleden. Waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Dank u wel. OPZ, heer Berg. Voor ons was het een hamerstuk. Hamerstuk, CDA. Hamerstuk. Hamerstuk, heer Metters. GroenLinks, heer Elgebali. Hamerstuk. En GBZ, mevrouw Kuin. Ja, dank u wel. Wij zijn voor veiligheid en inderdaad efficiëntie. We vinden het ook een uitstekend idee om dit voor onderzoek uit te voeren. Voor ons dus ook een hamerstuk. Dank u wel. Dan heeft, uh, ondertussen is de heer Berendsen aangeschoven. Uh, portefeuillehouder van, deze, uh, van dit agendapunt. Er is één vraag gesteld, heer Berendsen. Aan u het woord. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, uh, waarom wordt dit uh, niet eerder gedaan? Uh, ik moet eerlijk zeggen, daar blijf ik het antwoord een beetje schuldig op. Het is nu zo dat er zeg maar een regeling is van overheidswegen die zeg maar een gedeelte van de kosten in ieder geval subsidieert. En dan kunnen we zeggen gewoon van, van we doen dat in delen hè? Dus bij elk bouwwerk dan ga je kijken van gaan we dat onderzoek doen. Maar we hebben nu eigenlijk besloten om dat in één keer helemaal te gaan doen. En dan zijn we ineens van, van alle problemen zijn we verlost. Uh, dat kost wat extra geld, want een gedeelte moeten we natuurlijk zelf betalen. Maar we krijgen in ieder geval 70% van een gedeelte van die kosten krijgen we nu, wel, uh, nu wel terug. Dus dat leek ons wat dat betreft uh, leek als een goede zaak. En ja, in die 74, uh, in 74 jaar is er verder niks ontploft. Uh, als dat wel gebeurd, dan hadden we waarschijnlijk nu het niet hoeven doen... als we geweten hadden dat alles ontploft was. Maar dat weten we niet. Dus het lijkt mij gewoon dat we op grond daarvan uh, dat we dit gewoon moeten doen... Uh, en dat het een goede zaak is dat we het doen. Duidelijk verhaal. Ik kijk nog even naar D66-heer Van Marle. stuk. Goed, dan uh, sluit ik dit agenda punt 9 en gaan we door met agenda punt 10. En dan gaan we weer even wisselen naar de heer Bluis, portefeuillehouder van dit agenda punt: financieel resultaat, Nieuw-Noord, ABZ-I-terrein en aanwending middelen omdat het project Ontwikkeling Nieuw-Noord-AWZI-terrein nu losgekoppeld wordt van de eerder voorgestelde integrale ontwikkeling met Corendex-terrein en Curie-Driehoek... ...is het nodig om een separaat krediet ter beschikking te stellen om die ontwikkeling voor het jaar 2020 mogelijk te maken. Zijn hiervoor insprekers in de zaal? Dat is niet het geval. Dan uh, begin ik aan mijn linkerzijde bij uh, oude partij Zandvoort, OPZ, de heer Berg. Dank u voorzitter. Um... We hebben er toch wel vragen over. Um, wij zien dat er een bedrag uh, naar de SIA toevloeit. vloeit. Um, we hebben in onze algemene beschouwingen bij de begroting hebben we al duidelijk gemaakt... dat we eigenlijk uh, um, heel veel prioriteit leggen bij de woningbouw op het Corendex gebied. Het is nog steeds onduidelijk of dat allemaal gaat lukken. En eigenlijk... Um, ...verzoeken wij of, het, of vragen wij eerst aan de wethouder of hij het er is eens is dat we, dat we dit bedrag gaan oormerken ...om de ontwikkeling woningbouwkansen op het terrein daarvoor te reserveren, dit bedrag. Ik hoor u graag uh, hoe de wethouder hierover denkt. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de heer Metters van het CDA. Ja, uh, voorzitter, het is een logisch besluit. Uh, we hebben hier uiteindelijk inderdaad dit besluit al genomen... En de financiële component is natuurlijk verdorie gunstig, een dure maand december. Maar voor de gemeente Zandvoort kennelijk niet. Want na het eerdere uh, decemberrapportage met een aardig bedrag gaan we er nu flink overheen. Uh, dat gaat dus terug naar de SIA. Dat is een mooi resultaat. Complimenten ervoor voor de wethouder, 700.000 euro. Dank u wel. Dank u wel. GroenLinks, heer Elgabali. <tie> Ja, ik, ik sluit me graag aan bij de woorden van het CDA. Ik ben heel erg blij dat, uh, dat we er geld op overhouden. Dat is altijd mooi om dat, uh, om dat te hebben. En uh, hoe sneller, hoe beter we daar kunnen bouwen, hoe, hoe mooi dat natuurlijk is. Dus complimenten voor deze wethouder wederom. Dank u wel. GBZ, mevrouw Kuin. Ja, dank u wel. Uh, ook wij sluiten ons aan bij het CDA. En voor de continuïteit van het project uh, gaan we ook akkoord met de voorstellen. Dus uh, voor ons ook. Uh, dank u. Dan ga ik naar de overkant. Uh, VVD, mevrouw Keuransson. Dank u voorzitter. Volgens mij is het gewoon een afspraak die we hadden vastgelegd in de anterieure overeenkomst die nu ten uitvoer wordt gebracht. Dus um, het lijkt me logisch dat we het geld krijgen. Maar um, voorzitter, u vraagt ook nog om daarnaast om budget ter beschikking te stellen voor de herontwikkeling van het Coredex-terrein en de Curie-driehoek. Uh, we hebben enige tijd geleden hebben gesproken uh, over uh, de startnotitie Coredex-terrein... Uh, en daarbij gaf u aan dat we de aankomende periode gaan gebruiken om te komen tot heldere en uitgewerkte financiële kaders. Um, de budget van 2019 zou daarbij uh, aan de reserve SIA uh, worden onttrokken. Ik begrijp dat u dat hier voor 2020 ook gaat doen. Wat is er tot op heden uitgegeven? Wordt alles verhaald via een antre -over overeenkomst? En wanneer kunnen wij de financiële kaders tegemoet zien van het traject? Dank u wel. Dank u wel. De heer Van Tichelen, PVV. Dank u wel voorzitter. Het resultaat in de cias is prima. Zeker gelet op wat er voor toekomstplannen nog allemaal liggen. Dat gaat allemaal centjes kosten. De onderpunt 2 en 3 ter beschikking gestelde budgetten zijn noodzakelijk en steunen wij. Verder zijn we voorstander van het opheffen van de geheimhouding op de pak 3D overeenkomst. Hamerstuk dus. Dank u wel. D66, heer Van Marle. Hamerstuk. Partij van de Arbeid, mevrouw Vries. Ja, het is natuurlijk een heel gunstig besluit en een mooi resultaat. Dus uh, complimenten aan de wethouder en een uh, hamerstuk. Dank u wel. Heer Bluis, een paar ja, vragen zijn Ja, ja dank bestel. u wel. Het ja, ja. is onze, eigenlijk onze eerste echte interieure overeenkomst. Daarvoor hadden we wel andere overeenkomsten. Dus dit is zoals we het uh, in de toekomst ook steeds moeten gaan doen. Kostenverhaal. Um, Vraag van OPZ uh, om dat geld te reserveren. Ja, kijk, ik, ik, ik, wij kijken naar de SIA, we willen zo min mogelijk potjes hebben. Dus we hebben afgesproken dat, dat we in de SIA alles terugstorten. Nadat de algemene reserve op, uh, op uh, 6 miljoen is komen te staan. Dus dat doen we aan het eind van de rit, bekijken we dat weer bij de jaarrekening. We hebben natuurlijk voor sociale woningbouw uh, een claim van 2 miljoen al opgenomen. Uh, dus in principe is er geld geoormerkt voor, voor woningbouw. En uh, op, het, op het moment dat u zegt: van ja, maar wij, wij, er komt een, een projectplan. En er zijn andere kosten, meer kosten, andere dingen, dan moeten er geregeld worden. Dan wordt er een antérieure overeenkomst wordt er gemaakt met die partijen. Dus ook een beetje afvraag op wat mevrouw Keursen vraagt. En dan komen ook dit soort zaken aan de orde. Al in in zo'n antérieure overeenkomst. En dan zullen we wel zien. ...of er geld bij moet of afgaat. Ik ga, ik ga er altijd vanuit dat we verhaalbaar de kosten hebben. Dus, dus dan zien we wel hoe dat loopt. Dus ik maak me daar geen zorgen voor. Het lijkt mij niet verstandig om heel specifiek voor dit gebied nu te oormerken. Maar we vragen wel die, inderdaad die 150.000 euro. Waarom? Omdat we dit project... ...hadden we in die, die, die, de totale ontwikkeling zitten. We hebben hem niet afgedekt in de begroting. De begroting, ergens in het begin, heeft zo'n hele pagina met alle projecten. Deze staat er niet bij. We halen dus even het geld tijdelijk uit die SIA. Maar we gaan ook daar een anteriore overeenkomst maken. En afhankelijk van wat we met elkaar afspreken... ...gaat dat geld dan ook, komt het vanzelf weer terug. Maar we, we hebben budget, op dit moment werkbudget nodig. Uh, wanneer komt dat... Uh, op dit moment vinden er uh, volgens mij heel, wel positieve gesprekken plaats met, uh, met, met de KEI en met, met, met de ondernemers. Er uh, zijn uitvraag nu gedaan uh, om te komen tot een soort van uh, eerste stedenbouwkundige verkenning... met een aantal uitgangspunten erin die er waren, maar ook een aantal nieuwe. Maar dat, dat hebben de partijen hebben daar, zijn daar over bezig. Dus wij uh, verwachten nog voor de kerst uh, een partij te kunnen selecteren die dan dat verder gaat uitwerken... En dan komt er vervolgens eerst die, die, die visie. Dan moet er een overeenkomst komen met de partijen. Omdat ze wel of niet verder gaan. Dat is het moment waarop we zeggen van we gaan het integraal dat project ontwikkelen. Of er ontstaan andere beelden. En op dat moment komt ook aan de orde de verdere kostenverhalen en hoe dat op te pakken. Nou, ik verwacht schat zelf in dat we dan ergens al in april, april, mei zitten. Voordat we dat beeld... Dan krijgen, Maar tot die tijd hebben we die 150.000 euro tijdelijk nodig. Daarom staat ook nog niet verhaalbare kosten, staat ook in het raadsvoorstel. Dus. En voor de rest gaat PAK 3D gaat aan de slag. De verwachting is volgens mij dat we uh, ergens in januari uh, palen in de grond gaan slaan. <Klacht> Beginnende bij het, uh, het, de, de, de 36 bedrijfsunits. Uh, Vervolgens, uh, Aansluitend uh, zijn ze dan bezig met die twee voor fletst zodat die woningbouwprogramma ook uh, op, op stoom komt. Ja, en dan, gaan, dan hebben ze ook nog de verplichting, uh, ondanks die in die anterieure overeenkomst is ook, maar hij is nu openbaar, dus ik kan wat meer vertellen, dat dikke pak. Zij gaan ook die, die, die, de boel daar aanleggen, verder. Dus volgens mij uh, gaat dat goed, we zijn lekker bezig, dacht ik zo. Dus ik hoop dat het uh, de instemming kan krijgen. Wethouder, dank u wel. Ik kijk even naar OPZ en de VVD. Zijn er nog wellicht vragen in een tweede termijn noodzaak? Mevrouw Keurenson schudt nee. De heer Berg? Uh, nee, maar onze fractievoorzitter is uh, een week weg. Uh, voor, de, voor de raadsvergadering kom ik terug of het een uh, hamerstuk is voor ons. Dan laat ik het weten. Prima, dan laten wij het op dit moment als besprekstuk doorgaan naar de raadsvergadering. Dan sluit ik dit agendapunt af. Dan komen wij bij agendapunt 11... En dat gaat om de herbenoeming Leden Welstandscommissie. De leden van de Welstandscommissie worden voor een termijn van drie jaar benoemd. Leden kunnen eenmalig worden herbenoemd opnieuw voor een periode van drie jaren. De Raad wordt voorgesteld dat herbenoemingsbesluit uh, te nemen. Um, we hebben dit ook besproken in de agendacommissie, En ik wil eigenlijk vragen of wij wellicht uh, dit per acclamatie zouden kunnen afhandelen. Uh, dit zou kunnen middels applaus, gejuich of andere waarderende kreten. Dat gaat niet gebeuren, zie ik. Dus um, uh, de VVD geef ik in ieder geval even het woord in eerste termijn. Nee, en sowieso kan de commissie dat niet doen, uh, voorzitter. Dus de raad zou dat hoger kunnen doen, maar dat uh, kunnen we hier niet. En uh, ook in de gemeenteraad zal uh, de VVD tegen dit uh, voorstel stemmen... tegen de benoeming van deze kandidaten. Niet omdat we nou deze kandidaten niet geschikt achten voor deze functie... Uh, maar omdat wij tegen het instituut van de Welstandscommissie zijn. Uh, volgens diezelfde argumentatie hebben wij vorige keer in 2016 ook tegen de benoeming van deze uh, personen gestemd, uh, die lijn zetten wij voort. En uh, we hopen dat uh, de aangekondigde evaluatie van de Welstandscommissie als instituut ook spoedig uh, zal komen. Maar dat, daar laat ik het bij, uh, voorzitter. Dank u wel. Zijn er nog andere leden van de commissie die het woord hierover willen voeren? Mag ik dan uh, dit uh, agendapunt als uh, bespreekstuk doorvoeren naar de Raad of kan het wel als hamerstuk van de VVD? <coughs> ...met de benodigde opmerkingen die u gemaakt heeft. Ja, voor, bij een hamerstuk kunnen wij niet tegenstemmen volgens mij, dus dat zal... Uh... Nee, dan gaan we dit uh, agendapunt als bespreekstuk uh, door laten gaan naar de raad. Dank u wel. Gaan wij door naar agendapunt 12, herbenoeming mevrouw Prins, rekenkamer Zandvoort. Mevrouw uh, Prins is voorzitter van de Rekenkamer Zandvoort. Haar termijn van zes jaar loopt af per 11 december 2019. Zij heeft aangegeven dat zij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Uh, hierop kan geen inspraak plaatsvinden gezien het, het feit dat het een interne uh, aangelegenheid is. Wil hierover iemand het woord voor dit agendapunt? Ik begin met de heer Bouwberg-Wilson. Laten we blij zijn dat mevrouw Prins bereid is om nog uh, in de Rekenkamer zitting te, te, te nemen, voorzitter. Dat wil ik wel graag uitspreken. Dank u wel. Heer Elkebali, GroenLinks. Ja, daar sluit ik bij me aan en dit is voor ons een hamerstuk. De heer Mettes, CDA. Hamerstuk. heer Van Tichelen, PVV. We zijn blij met de beschikbaarheid van mevrouw Prins en steunen haar benoeming hamerstuk. De heer Van Marlen, D66. Ja, ook heel positief. En ik zou zelfs in het stuk het anders willen formuleren, want er staat geen reden om haar niet te herbenoemen, en te veranderen in alle reden om haar wel te benoemen. Duidelijk. Mag ik concluderen dat dit uh, agendapunt als uh, hamerstuk uh, door kan gaan? Dank u wel. Ja? Oké. Okay. Ehm. Um... Dan gaan wij naar agenda punt 13, het functieboek Griffie. De raad wordt voorgesteld het functieboek Griffie 2019 vast te stellen om een actuele basis te hebben voor de invulling van de functies van de Griffie van Zandvoort en de waardering en beloning van de Griffie functionarissen. Uh, ook hier uh, kunnen mensen niet uh, inspreken gezien het feit dat het een interne aangelegenheid uh, betreft. Uh, graag wil ik wel even als eerste het woord geven aan mevrouw Koper als leidinggevende van de Griffie die wellicht hierover iets te vertellen heeft. Mevrouw Koper, PvdA. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, in verband met de tijd uh, heel kort. Dit is een proces wat we als raad uh, een jaar geleden hebben ingezet, onderzoek gedaan... Uh, vervolgens vervolgens uh, de, de vacature is vervuld. De vacature van raadsadviseur is vervuld. En tot slot moest er nog uh, dit met elkaar vastgesteld worden. En in het presidium hebben we dit al uitgebreid besproken. Dus ik wilde eigenlijk voorstellen dat er nog vragen zijn. Om die... Uh, dan hoor ik dat graag. Helder. Zijn er vragen vanuit de commissie? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan sluit ik dit agendapunt en gaat dat door... Meneer ja, Elkebali, u heeft nog een opmerking. Ja, we kunnen hier toch ook wel een uitspraak over doen of dit wel of geen hamerstuk is. Sorry. Zegt u het maar. Ja, hamerstuk namelijk. Zijn er anderen die de verplichting voelen om daar iets over te zeggen? Zijn de hamerstuk of een spreekstuk? Waardering voor de leidinggevende. Waardering, waardering, hamerstuk, hamerstuk. Dank u wel. Moet anders geformuleerd worden dan. Dat dan. Waardering, nee. Nee. Sluit ik dit uh, agendapunt en gaan wij verder met uh, agendapunt 15, aangezien agendapunt 14 uh, afgesproken is om dat door te schuiven. Um, de voortgang, ontwikkeling, Watertorenplein. Uh, een inleiding. In het Watertorenplein dossier is via mediation overeenstemming bereikt tussen alle partijen. De afspraken zijn opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. En met deze overeenkomst wordt tevens de gewenste uh, integrale ontwikkeling van het Watertorenplein en de Watertoren geregeld. Zijn er op dit agendapunt insprekers? Dat is niet het geval. Dan uh, gaan we de leden van de uh, commissie het woord geven. En ik uh, begin aan mijn linkerkant bij uh, OPZ. En dat is de heer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter. Dank u wel. Na een kort moment van... Blijdschap gegeven het feit dat er een doorbraak is bereikt en de juridische strijd bij begraven zou worden en de ontwikkeling binnen de kaders van het bestemmingsplan zou plaatsvinden, volgde al heel snel de ontnuchtering op grond van de daaraan verbonden financiële consequenties. Een vergoeding van in totaal 363.000 euro aan drie inschrijvers en daarnaast diverse punten in de vaststellingsovereenkomst. Waarom een vergoeding en waarom een vergoeding in deze orde van grootte. De drie indieners hebben geheel op eigen initiatief en vrijblijvend plannen ingediend. Geen volledig uitgewerkte plannen, maar uitgewerkt tot schetsontwerp wat bedoeld voor een toets op hoofdlijnen. Onderzoek zou uitwijzen of een keuze uit die plannen gemaakt kan worden, en zo ja, dan zou met die keuze het genomen initiatief worden beloond. Voor alle duidelijkheid: dus een geheel vrijblijvende prijsvraag. ...zonder enige verplichting van de gemeente. Dus, indien er namen op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico deel aan de prijsvraag... waarvoor voor een geval van een keuze uit de plannen alleen de winnaars zou worden beloond. Voor de niet-prijswinnaars gold van meet af aan, no cure, no pay. Niet is onderbouwd waarop het onverschuldig betalen van een ton per deelnemer is gebaseerd. Nu drie architecten een kostenvergoeding zouden ontvangen terwijl dat niet was afgesproken. Nu in plaats van alleen de winnaar er nu drie architecten bij uitvoering worden betrokken en daarvoor worden beloond. Niet is onderbouwd waarop de aanname van aanzienlijke verdere juridische kosten is gebaseerd die de gemeente zich zou kunnen besparen. Ons de geboden oplossing in, is de, de, de, de, financiële, nee, de, de geboden oplossing is wat ons betreft disproportioneel. Interruptie van de Voemalen, d 66 Ja, ik verbaas me over de vragen die OPZ stelt, ook al schriftelijk heeft gedaan. Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, OPZ heel erg stond op het standpunt van door. En nu komen weer vragen, vragen, vragen. Waarom? Nou, dat heb ik net heel duidelijk aangegeven. Al die, al die redenen is dus daarom, uh, meneer Van Marlen. U wou toch zo graag door, dus geef dan ook de een collega een beetje... de niet graag, tegen... heer Van Marlen, heer Bouwberg-Wilson. Mag ik op de vraag van de heer Van Marlen reageren? Ja. Wij wilden graag door, maar niet tegen elke prijs, meneer Van Marlen. Daar zitten we hiervoor om dat af te wegen. Ons de geboden oplossing dus in financieel opzicht disproportioneel voorkomt, voorzitter. Wij constateren dat het college bereidheid heeft getoond om een groot gebaar te maken... en wat ons betreft is het gewenst dat de gezamenlijke architecten... met felicitaties voor het door hun onderhandelde resultaat... nu op hun beurt bereid zijn tot een substantieel gebaar voor de Zandvoortse gemeenschap. Opdat de ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden, meneer Van Marle, en dat ook nog eens een keer zonder al te grote financiële consequenties. Wij omreden van strategisch belang... ...in beslotenheid nader over de onderbouwing van het collegevoorstel... ...willen worden geïnformeerd en daarover van gedachten willen verwisselen. Dan hebben wij de volgende punt ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst. Het is ons niet duidelijk hoe een afwijkingsbevoegdheid van 10% ten aanzien van de Watertoren... ...wij nemen aan, bedoeld is, een vergroting met 10%, ...verenigbaar is met de status van gemeentelijk monument. Er een ontbouwing ontbreekt. ...van het door WZCV beoogde bouwvolume van 3000 vierkante meter blutofluoroppervlak. Dat in de tekst artikel 7, waarbij de WZV in staat wordt gesteld om het in artikel 4 genoemde bouwvolume van 3000 vierkante meter te vergroten... ...met een bouwvolume benodigd om het extra lasten in het project te kunnen compenseren... ...een regeling is die de deur openzet voor een niet begrensde verdere toename van het bouwvolume. Dus met nog meer dan 3000 vierkante meter. ...dat een voor de ontwikkeling meest gunstige pijlmaat ons niet verenigbaar is met realisatie binnen het bestemmingsplan... ...conform het daar nu aangegeven pijl respectievelijk pijlen. Ik wijs even op het feit dat het terrein een hoogteverschil kent van om en bij de vijf meter. Dat het maximaliseren van het volume van het gebouwenhoek hogeweg Westen-Parkstraat gebonden is aan het bepaalde in het figerende bestemmingsplan... Het benodigde aantal parkeerplaatsen conform in het bepaald in het vigerend bestemmingsplan volgens artikel 21.1g dient te zijn. En niet uit wat partijen erover onderling afspreken. En dit dan overigens met uitzondering van de parkeernorm samenhangend met het nieuw bepaalde 30% sociale bouw. Omdat het, is, omdat het helder is dat daarvoor andere dan de afgesproken norm in het bestemmingsplan gelden. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dank u wel, de heer Stefan CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, u zegt we gaan geen dossiers afraffelen. Dat is natuurlijk met dit dossier, hier, hier valt zoveel over te zeggen, maar ik zal het toch uh, uh, beperken tot de kern. Uh, ik er gaan twee emoties doorheen wanneer het bericht binnenkomt. Uh, de architecten uh, zijn eruit. Uh, dat, is, dat, dat was, ja, goed nieuws. Maar toch hebben we daar een gemengd gevoel over. Want enerzijds de ene is het natuurlijk prachtige uh, uh, uh, nieuws voor de woningbouw. Dat, uh, dat, dat architecten uh, uh, over hebben bereikt over hoe ze het samen kunnen gaan op, ontwikkelen. Ja, net, net als OPZ hebben we er toch ook weer een, een, een, toch een heel slecht gevoel bij het feit dat de, de gemeente de rekening uh, van die deal ga, ga, uh, zou moeten oppakken. Namelijk uh, in iedere van de architecten zou uh, uh, uh, daar toch ook een vergoeding van 100.000 euro voor krijgen. Hoe leg je dat aan je inwoners uit? We hebben erover nagedacht. En kijk, het is vandaag in deze commissie natuurlijk ook een beetje uh, mijn doel om te peilen hoe de rest van de commissie overdenkt. Maar ik kan wel alvast voorschot nemen, heel kort, hoe wij erover denken. Kijk... Het is denk ik een tegenoverkaars van plus en minnen. En als je kijkt wat er aan de pluskant staat... dan moet je toch constateren dat we hier een kans hebben... om nu die woningbouw op afzienbare termijn voor elkaar te krijgen. Daarbij ook nog eens mee overwegen dat wij voor elkaar krijgen dat er ook 30% sociaal zal moeten ontwikkeld, wat in de oorspronkelijke plannen helemaal uit was gesloopt. Dat is ook winst... We kopen juridische risico's af. We uh, winnen tijd. Uh, en bovendien gaan we ook uh, op korte termijn dan, uh, over tot afsluiting. van deze grondexploitatie. Dus ook hier uh, de, de, de eerstvolgende, uh, waarschijnlijk, anterieure overeenkomst sluiten. Waardoor ook, dit, uh, uh, uh, ook, op, ook, ook op dit project. Uh, op korte termijn geld zou binnenkomen. Met andere woorden, dat, dat zijn allemaal plussen. En dan ga je aan de andere kant kijken. wat staat er dan aan, aan de negatieve kant? Ja, dat, dat is dan eigenlijk alleen het slechte gevoel bij het feit... dat de burger die rekening moet oppakken. Maar dan is de vraag aan mijn mede-commissieleden om hier ook de komende twee weken over na te denken van... is dat niet toch misschien die, die, die drie ton... die we dan daarvoor uittrekken uh, uh, waard? Als we al die plussen bij elkaar optellen? Dat is wel een vraag die ik uh, ook voor mezelf nodig heb... ter beantwoording van die vraag. Weegt dat minnetje zwaarder dan al die plussen... die ik heb, net heb opgenoemd. En het is toch... Um, waar is die, uh, want ik, ik, ik heb nu net begrepen dat de conceptvaststellingsovereenkomst uh, uh, beschikbaar is, maar die heb ik nog niet gezien. Uh, dus daarom had ik de vraag eigenlijk, uh, hoe, hoe bij dat bedrag van 100.000 euro, wat daar de, de, de, de grondslag voor is, hoe, hoe, hoe is dat bedrag tot stand gekomen... Uh, ...want in het kader van een schikking van een geregelde procedure ben ik niet anders gewend... ...dat, dat, dat, dat iedere procespartij zijn eigen proceskosten draagt. Dat is een schikking. En niet dat, uh, dat de burger die, die kosten draagt. Nogmaals, het is een afweging die we moeten maken... ...en uh, ik denk dat we komende twee weken allemaal de tijd nodig hebben om over na te denken. Maar graag zou ik willen weten... ...hoe is die uh, ton per architect, uh, waar is dat op gebaseerd? Dank u wel. Heer Algebali, GroenLinks. Ja, voorzitter... Um kan er lang en kort over zijn. Ik zal de middenweg ervoor kiezen. Uh, bij jong zijn hoort roekeloos. En dan denkt u, wat heeft jong zijn nou bij dit onderwerp te maken? Ik denk heel veel. Uh, ik ben niet belast met de geschiedenis die de afgelopen jaren op dit dossier heeft uh, gespeeld. En heeft, uh, zich heeft voorgedaan. En ja, het bedrag dat door mijn collega wordt genoemd is een groot bedrag. Maar ik ben bereid om dat bedrag te gebruiken om eindelijk woningbouw en een herontwikkeling, om het zo maar te zeggen te laten plaatsvinden voor het Watertorenplein. Omdat ik vind dat wat dit betreft het dossier nou eindelijk een keertje dicht kan... en we dan uiteindelijk ook een keertje daar iets kunnen doen... wat elke zandvoort er wil. Ja, het is misschien moeilijk uit te leggen... maar we geven aan zoveel dingen de laatste tijd geld uit. Dus waarom ook niet aan het realiseren van woningbouw... op een bepaald plein wat we nu heel graag willen zien. Dus wat dat betreft is GroenLinks dus voor dit voorstel... en vinden zij het zelfs een hamerstuk... omdat wij gewoon vinden dat er eindelijk moet worden gebouwd... We hebben hier jarenlang over gepraat. Jarenlang. Er is veel op gebeurd. Het is nu tijd dat we schop in, scho in de grond steken. En elk deel wat erbij helpt, is maar meegenomen. En daarom is het voor onze partij een hamerstuk. Dank u wel. Dan kijk ik naar gemeentebelangen. Zandwoord, mevrouw van der Veld. Ja, om meteen bij mijn collega aan te sluiten. Wat ons betreft is het zeker geen hamerstuk. En waarom niet? Dat ga ik u proberen uit te leggen, het is een compromis. Een compromis wat onze gemeenschap 300.000 euro kost. xp BTW. dat is niet zo erg, die krijgen we weer terug. Maar toch, dat is drie ton. Iedere architectenbureau krijgt één ton voor alles wat ze gedaan hebben. De verhoudingen zijn volkomen zoek. Er is maar één architectenbureau wat in onze visie recht heeft op een vergoeding. En dat is diegene die op basis van genomen raadsbesluiten mocht verwachten dat hij daar mocht gaan bouwen. Um, de gemeente betoogt in haar pleitnota tegen de uitspraak van de voorzieningrechter... ...dat het plankeuzeproces zorgvuldig is verlopen. Um, denken we daar dan in en nu anders over? Dat is heel apart. En dan gaat het waarschijnlijk weer over die 3000 vierkante meter. Maar daarvan weten wij met zijn allen dat iedereen in heel Zandvoort... ...wist dat dat het de bedoeling was en dat de gemeente het niet opgenomen heeft... Dat heeft eigenlijk helemaal geen invloed erop. Dat was onze taak ook niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, in het participatieproces in 2016 december. En daarna het raadsbesluit om voor springtijd te kiezen. Uh, Kijk hoor, waarna het college viel en er weer een nieuwe start gemaakt werd. Daarna hebben we het nog een keer meegemaakt. Toen uh, moest er weer een, een wethouder uh, ook weer weg. Want daar was ook weer het een en ander aan de hand. En uh, ja, toen dat niet werkte, toen werd er een ene over die 3000 meter weer flink opgeblazen. Ja, nogmaals, uh, er is maar één partij die dus in onze optiek een, een vergoeding verdient. En dat is natuurlijk springtijd. En die mochten vanuit uitgaan dat ze gerechtvaardigd... Uh, vertrouwen mochten hebben in de uitslag ter vo volmaking van hun plannen en de realisatie daarvan. En uh, ja, nou ja, dat is dus allemaal niet doorgegaan. Ook trouwens Vinkbouw, he, die geleerd was aan, uh, aan Springtij. Dat bent u zich ook wel van bewust, hopen wij. Hoewel de Raad van State een ruime beleidsvrijheid toekent aan de Raad... is het risico van het afkeuren van deze belangenmix op de en niveau niet denkbeeldig... ...critici kunnen betogen dat het gebeurt. Ja, dan gaan we ook weer 10% buiten het plan. Daar kunnen ook weer procedures van komen. Ja, die 30% sociale woningbouw... ...die zal resulteren in, in toename in volume. Beseft u zich dat wel? Want om zeg maar, het plan rendabel te maken... ...als je 30% sociale woningbouw gaat toevoegen... Dan zul je dus aan die andere woningen meer moeten verdienen. Dus dat wordt groter. Dat is onze voorspelling. Ja, er valt nog veel meer over te zeggen. Ook de KEI. Wie gaat de sociale woningbouw beheren? De KEI? Die wil weg uit Zandvoort. Is ook niet bemachten om daar geld in te steken. Die wil dat niet, want die willen weg. Er zijn een heleboel haken en ogen aan, aan, aan dit. En uh, het gaat GBZ echt te ver... ...om uh, architecten uh, ieder een ton te geven die er geen recht op hebben. Daar wil ik het in de eerste termijn belaten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dan ga ik naar de VVD. Mevrouw Keuransson. Uh, dank u, voorzitter. Um, gaat even met name, of ik kan me eigenlijk ook wel vinden in een aantal vragen... ...en uh, gevoelens die, die, die reeds zijn uh, geuit. En het heeft ook te maken natuurlijk met name met de, de hoogte van de, de bedragen... Um, ...de onderbouwing van het van, van van bedrag. Nou, er wordt eigenlijk gesteld van um, op het moment dat we doorgaan kost het ons mogelijk nog meer. Nou, ik heb het idee dat het aan de overkant ook gevraagd wordt van uh, mogen we daar omtrent de onderbouwing van de kosten... ...zeker mogen we een overzicht van de tot nu toe gemaakte kosten waarop dat bedrag wordt uh, gerechtvaardigd. Maar um, in de vaststandingsovereenkomst en OPZ refereerde er ook al even aan... Uh, ...is de Watertoren CV ook uh, nadrukkelijk partner geworden... En zeker als het gaat om uh, het uh, gebied rond de watertoren. En als je dat uh, leest is het dat uh, de watertoren in deze minimaal 3000 vierkante meter gebouwd uh, gbo gaat, uh, gaat krijgen. En uh, eigenlijk wat men daarbij wil, staat er ook zoals zodanig in, is de vergroting van de watertoren. En mocht dat niet lukken, de vergroting van de watertoren, dan gaat de gemeente zich inspannen, dat zijn mijn woorden daarom daaromtrend, om te kijken of ergens anders het bouwvolume gerealiseerd kan worden. Um, graag een toelichting hieromtrend, waarom? Um, Want als je namelijk praat over een integrale ontwikkeling, en volgens mij is dat het streven nu van, en de, de intentie ook van deze vaststellingsovereenkomst, zou je ook moeten kunnen zeggen dat, dus, um, of ik lees het verkeerd en dan hoor ik het graag, dat de Watertoren ook gewoon integraal ontwikkeld moet gaan worden... dat die dus gewoon op dit moment opgeknapt zou moeten gaan worden. Um, maar daarbij is ook de, uh, de vraag... want de Watertoren-CV maakt het voorbehoud... dat op haar gronden geen sociale woningbouw gaat plaatsvinden. Waarom niet? Waarom wordt dat puur gelegd op het, zeg maar, op het uh, gebied van de uh, gemeente... en waarom wordt het op die manier ook niet integraal uh, ontwikkeld? Graag een reactie in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurenson. De heer Van Tichelen, Partij voor de Vrijheid. Dank u wel, voorzitter. Op de voorpagina van de Zandvoortse Courant vieren de wethouder deze overeenkomst als een overwinning. Voorzitter, wij zien dit niet als een overwinning. De democratisch tot stand gekomen plankeuze op 28 juni 2017 is van tafel. Het is een trend in dit land dat actievoerders en rechters steeds meer bepalend zijn in de besluitvorming in plaats van de volksvertegenwoordiging. Een zorgelijke ontwikkeling. Geld wordt hier gebruikt als smeermiddel. Ook daar hebben wij onze bedenkingen bij. Verder vragen wij ons af of de huidige verdeling van de tegemoetkoming wel rechtvaardig is. Waarom niet de verdeelsleutel op basis van de werkelijk gemaakte kosten? Het komt ons voor dat Springtij, zowel procedureel als financieel er hier het slechtst van afkomt. Wij waarderen het dat zij met het oog op het belang van Zandvoort en de gewenste voortgang toch akkoord zijn gegaan. Eén partij voert de regie. Hoe is de keuze van deze partij tot stand gekomen? Graag een toelichting van de wethouder. Op zich zijn winst in tijd en reductie van uitgaven natuurlijk positief onder de gegeven omstandigheden. Verder kunnen wij ons in grote lijnen aansluiten bij de woorden van de heer Bouwerg-Hilson van OPZ. Dank u wel. Dank u wel. Uh, D66. Ja, dank u, de heer Van Marle. Ja, het nieuws uh, dat er in de overeenkomst... Uh... Uh, ...is gekomen zonder het doorzetten van rechtszaken tussen alle betrokkenen is goed nieuws. Dat is zeker de eerste spontane gedachte. En dat is meestal de goede. Maar uh, langer nadenkend en terugkijkend uh, op dit dossier... ...en bespreken met de collega in de, fracties, in, de, in de fractie... ...zit er natuurlijk wel een fikse rauwrand aan dit uh, nieuws. Voor de inwoners die al lang al niet meer snappen hoe die vork in de steel zit... ...is het wel goed nieuws. En voor de direct betrokkenen of oud-betrokkenen is het allemaal heel dubbel. Want er is een hoop misgegaan. Ja, en dat gaan we allemaal niet, niet herhalen en zeker niet uh, benoemen. Wat we wel kwijt willen is dat de politiek zich hier niet van zijn beste kant heeft laten zien in het verleden. En dat sommigen in Zandvoort dus een zin krijgen door macht uit te oefenen is stuitend. Eigen belang boven algemeen belang. En dat is iets om te blijven bewaken. Laat dat dan maar de les ...hieruit zijn. En dan hebben we leergeld. En wie de schoen past, trekken hem aan. Politiek excuus naar de benadeelde betrokkenen... ...en de inwoners die dit eigenlijk ook wel een beetje betalen... ...is dan ook op zijn plaats. Verder gaan wij voor de herkansing... ...en hopelijk wordt het een prachtig project... ...met een mooie Zandvoortse vlag in die watertoren. En uh, voor ons is het dus gewoon vol gas vooruit en een hamerstuk. Dank u wel, heer Van Marle, Partij van de Arbeid, mevrouw Koper... Dank u wel, voorzitter. Sorry. Het Water door het plein. De mediation heeft gewerkt en er ligt een resultaat. Ik moet uh, u bekennen, ik geloofde niet zo in mediation toen dat spoor al een hele tijd geleden werd voorgesteld. Want partijen stonden immers recht tegenover elkaar. En dat partijen hier samen uitgekomen zijn, dat vind ik verrassend. En eigenlijk ook heel erg knap van ze. Want in mijn ogen is de winnaar niet één van die partijen maar is de winnaar het heel, heel Zandvoort en vooral de woningzoekenden van Zandvoort. Ik herken de gevoelens, want die heb ik ook eventjes gehad. Maar vervolgens, als dit resultaat er niet zou liggen, dan zullen de processen en de vertraging de gemeenschap goudgeld gaan kosten. En partijen hebben blijkbaar goed gekeken naar het grotere belang. Nou, chapeau. En Partij van de Arbeid is vooral blij met de toevoeging van de 30% sociale woningbouw, wat we met elkaar hebben afgesproken. Het dat is natuurlijk een logisch gevolg van het uitvoeringsprogramma Wonen, wat de Raad ondertussen heeft aangenomen. En we zijn... Daar blij mee, omdat we natuurlijk dat initiatief amendement Fonds Sociale Woningbouw hebben genomen een jaar geleden, en dat breed ondersteund is. En hierdoor is dit allemaal ook verwerkt in het uitvoeringsprogramma. En met die 30%, maar ook met die andere 40 en die andere 30%, want we bouwen voor veel meer doelgroepen. En de Raad gaat echt stappen zetten voor de toekomst. Net als vorige maand, plan van de Raadhuis. De kansen voor de woningzoekenden in Zandvoort gaan we nu op. Op kortere termijn realiseren. Dus wat de Partij voor de Arbeid betreft complimenten van alle partijen. We zien het plan graag tegemoet. En we verzoeken het college om daarbij tegelijk aandacht te geven aan het toewijzingsbeleid. Als het gaat om de doorstroming. Om te kijken welke effecten we voor onze Zandvoortse inwoners kunnen bereiken. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Koper. Ik geef het woord aan de heer Bluis, portefeuillehouder. Ja, dank u wel. Uh, ja overwinning inderdaad, geen overwinning... want inderdaad, we hebben een mediation-traject... maar er is wel een resultaat geboekt. En partijen hebben daar hard aan gewerkt met elkaar... om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is denk ik wel een punt van aandacht... dat dat gedaan is en dat men zich echt heeft bedacht... over van, goh, moeten we nou op deze wijze verder... of is er nog een andere oplossing? En dan kan je de vraag stellen, ja, is dat in verhouding tot... Maar u, u moet niet vergeten dat wij nog volop in een procedure zitten. We hebben een procedure lopen om tot uh, een nieuw procesvoorstel uh, te komen. Dat zou vanavond aan de orde kunnen zijn. En dat moet vervolgens dan allemaal weer doorlopen worden. Doorloop zomaar zes, zeven, acht maanden. En dan de uitkomst daarvan... en het, dat heeft u ook kunnen leden... zou bijna zeker weer tot procedures zou gaan leiden... omdat de raad heeft besloten om binnen het bestemmingsplan te willen gaan ontwikkelen. En dat legt al direct al een groot risico erop. Ik wil hem allemaal kwalificeren in geld en hoeveel geld dat kost... maar ik weet hoe duur advocaten zijn en hoeveel tijd er dan in zo'n procedure... dat is één kant van de zaak. De andere kant is het, het hoge beroep wat nog loopt... Wat, waar we ook de uitslag niet van weten... en nog een procedure, van, die loopt er ook nog van een van de architecten over... ...het andere proces weer heen. En als je de uitspraak van de rechter en de voorlopige... ...wij zijn twee keer eigenlijk al bijna in het ongelijk gesteld, min of meer. Dus de kans, de kans dat weten we ook niet. Dus, dus wat er ook gebeurt, daar komen weer procedures van. Dus ik geen uitspraak over wie er nou gelijk heeft of niet. Nou, als je die optelt, dan krijgen we sowieso een vertraging van twee jaar. Als je dan die twee jaar afzet tegen bijvoorbeeld alleen al... Uh, de, de, ...de OZB die we twee jaar alweer mislopen op zo'n zo bouwwerk... ...hebben we allemaal ook bij elkaar... We, ...we hebben rekensommen gemaakt, want we zijn, we zijn niet zomaar van hoe komen we nou tot die drie ton... ...wij dachten van we gaan die rekensommen niet allemaal erin zetten... ...want dan worden dat hele discussies over die rekensommen, dat wilden we niet... ...maar dan komen we echt wel bij dat soort bedragen uit. En dan heb ik het nog niet over het feit dat u de wens heeft om binnen het bestemmingsplan de zaak te organiseren college heeft toen gezegd van... ...kijk uit, dat is levensgevaarlijk met de procedures die we lopen. Dus voor mij was het alleen maar een grotere stimulans... ...om namens u, en u had ook toen ook gezegd... ...u moet dat traject van die mediation in gang zetten... ...om binnen dat bestemmingsplan dat een van de belangrijkste punten neer te zetten... ...van ja, maar als we een mediation gaan doen... ...dan wil de gemeente dat er binnen het bestemmingsplan wordt gemaakt En ja, die raad die wil ook 30 procent en de raad... VVD, die willen ook een integrale ontwikkeling. Dus, dus dat zijn allemaal zaken die wij in hebben gebracht. Nou En uiteindelijk is inderdaad het resultaat eruit gekomen dat we, dat we nu een deal hebben. En we kunnen snel aan de gang. Nou, had ik u van tevoren aan u moeten vragen dan, en wat mag dat dan kosten... Of zo? Nee, dat, dat, zo werkt dat niet. Nou, en dan, dan krijg je inderdaad die mediation... ...dan, hè? dan, dan, dan krijg je dat mediation traject... Nou, ...en dan, dan, moet je, dan moet je kijken van waar kom je op uit. Dus ik wil best uh, nog een, een lijst maken met hoe wij die, die opbouw van die kosten dan zien op hoofdlijnen... ...zodat u daar, daar nog inzicht in krijgt, maar wij weten bijna wel zeker dat het veel meer... Geld gaat kosten. Interruptie, de heer Stefan, CDA. Ja, heel kort om, om de vraag te verduidelijken, want ik ben bezig met de beantwoording van een van mijn vragen. Wat ik eigenlijk meer wilde weten, is niet zozeer hoe, hoe de is berekend, maar bijvoorbeeld, hebben zij dat gevraagd? Of hebben wij dat nou aangeboden? Want nu, nu kon nou iets alsof de gemeente dat het aangeboden. Maar volgens mij is juist dat, dat uitstekend het vragen, toch? Heer Bluis. Ik, ik ga niet uit de, de onderhandelingen, hoe die precies plaatsen. Dan zou ik dat misschien in besloot uit, maar ik weet ik ook niet. Moet ik het gewoon overleggen hoe dat gegaan is. Maar wij hebben onze eisen gesteld. Ik gaf u dus net aan onze eisen die wij allemaal gesteld hebben. En die heb ik allemaal weten te honoreren, zelfs die van de VVD. Om het integraal te ontwikkelen. En vervolgens kwamen we natuurlijk, van de andere kant komen er dan ook... En, en, en wat ze willen. Nou, dan kunt u wel ra raden wat daar gebeurt. En dan hebben we het misschien wel over hele andere bedragen. Maar dat is een kwestie van onderhandelen en dat, dat, dat hebben we gedaan. Dus het college denkt dat met deze onderhandelingen we gewoon ja, het maximale eruit hebben gehaald met elkaar voor Zandvoort om dat te realiseren. Dus dat wilde ik u meegeven als, als basis van ja, hoe, hoe die onderhandelingen... ...dan plaatsvinden en ik had zeker eerder naar u teruggekomen als, ik, als, als wij niet binnen het bestemmingsplan, als het sociale woningbouw niet was, dan had ik gezegd... ...ja maar wacht even, u gaat, we gaan niet verder onderhandelen, want ik heb uitgangspunten van de raad meegekregen en die liepen toevallig mooi gelijk op, maar ze gaven ook een dilemma... Maar ze hebben ook ervoor gezorgd dat we nu een fantastisch resultaat hebben. Daar bedank ik de raad toch voor. Want die hebben de zaak ook verder onder druk gezet. Met binnen dat bestemmingsplan. Maar uiteindelijk hebben we dat mooi met elkaar kunnen regelen. Dat we nu een heel mooi resultaat hebben. Dus volgens mij hebben we heel goed samen. Interruptie mevrouw Koper, PvdA. Hoor ik nu een vrije uitnodiging van de wethouder dat die wat vaker onder druk gezet wil worden? Bij, bij mij helpt dat vaak wel ja. Maar wel op een gezonde manier hè? Uh, uh, dan inhoudelijk, uh, binnen het bestemmingsplanbouw. Dat, dat, dus, dat, dat geldt zowel voor het, het Watertorenplein als, als, als voor de Watertoren en, en de omgeving. En er is nog steeds een wijzigingsbevoegdheid mogelijkheid op een stuk grond wat van de gemeente Zandvoort is. En dat wordt dus bedoeld bij die 3000 meter... Want met die 3000 meter, met gebruik maken van die wijzigingsbevoegdheid... en dat wordt dus ook bedoeld daarbij een alternatief geschikte wijze... zou je dat ook op andere manieren kunnen oplossen. Dus wij hebben de afspraak, de basisafspraak is binnen het bestemmingsplan... Ja, en als je binnen het bestemmingsplan bouwt... dan heb je wettelijk ook gewoon de, het recht om die 10% vrijstelling te benutten. Die, kunnen wij, die kan ik niet af, afnemen, want dat is gewoon een wettelijk recht. Dus... Interruptie, mevrouw Van der Veld, GBZ. Ja, dank u wel. Ik hoor de wethouder steeds maar zeggen... ...het bestemmingsplan, het bestemmingsplan, het bestemmingsplan. Prachtig. Hoe oud is het bestemmingsplan ook weer? Elf jaar, naar mijn beste... Weten. Het, is, uh, een, het is volgens mij al tien jaar oud bijna... ...maar het is nog steeds een geldend bestemmingsplan. En Het is het bestemmingsplan wat u zelf heeft aangehaald... waarbinnen binnen de, de, de opdracht is van aan het college om dit plan te realiseren. Oh, oh, sorry. Dus, ik niet, mevrouw he? Van der Veld. Ik niet. Duidelijk. De raad, als u dat dan zegt, maar u zegt, u geeft mij antwoord. Nee, ik, ik praat altijd met het als college praat ik tegen de raad. En niet tegen individuen. Want als raad heeft u dat besloten. En ik respecteer de meerderheid van deze raad. Um, dan, dus dat, die 10%, dus dat, dat en die, de, uh, die 300 vierkante meter. Nou, die, die pijlmaat, daar zijn we ook nog over bezig. Maar wij, wij, wij hebben gewoon... Denk ik zwart op wit staan wat we hebben afgesproken. Volgens mij is daar... Is daar. En als, als het anders wordt, ja, dan zullen we naar u toe moeten. Als er een probleem ontstaat. Maar bij bouw, er ontstaan nooit problemen bij bouw, dus dat komt vanzelf goed. Nee, dus wij gaan hier aan werken. Dit zijn de uitgangspunten zoals wij ze hebben afgesproken. En die volgens mij 100% voldoen aan hetgeen u ons heeft meegegeven bij eerdere selectie. Ja, ik denk dat ik het hier maar even bij laat. Eerste termijn. Heer Van Tichelen nog aanvullende vraag? Nou, geen aanvullende vraag. Er staat nog een vraagje open. De wijze van tot standkoming van de partij die de regie voert. Hoe is die keuze gemaakt? De heer Bluis. Nou, dat is in het mediation traject hebben de partijen daar met elkaar afspraken over gemaakt. En dat is denk ik... Heel duidelijk vastgelegd wat voor afspraken, dat staat er duidelijk in, hè? hoe ze de verdeling doen, wie er gaat bouwen enzovoort. Dat hebben de partijen met elkaar afgesproken. Zij hebben met elkaar deze, vandaar dat ze ook na zo'n hele moeilijke tijd het glas wilden heffen, want ze waren eruit. Dus dat feestelijke moment is meer dat, we ze, dat het bij elkaar is gekomen en dat ze gezamenlijk tot een oplossing nu zijn gekomen. Wethouder, dank u wel. Ik doe uh, een rondje voor de tweede termijn. Ik uh, ga nog even de partijen af in de volgorde zoals ik die zo, zojuist heb uh, gebruikt. Dus het woord is aan OPZ. Heer bauberg wilson Ja voorzitter, dank u wel. We hebben in eerste termijn al het kennen gegeven dat wij om reden van strategisch belang in beslotenheid nader over de onderbouwing van het collegevoorstel geïnformeerd willen worden. En daarover van gedachten zouden willen wisselen. Daarna hebben we ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst een aantal punten aangehaald. Daar is de, de wethouder wel even op ingegaan, maar niet echt inhoudelijk. En misschien moeten we dat dan ook in beslotenheid doen, maar in ieder geval daar hebben wij ook behoefte aan. Dank u. Dank u wel. De heer Stefan, CDA. Ja, heel kort. Ik vergat in de eerste termijn nog er, er toch ook even complimenten uit te spreken. Want het is toch, toch wel even een resultaat dat hier zoveel partijen... Toch uh, uh, overeenstemming mee te bereiken. Nogmaals, het is, het is wel makkelijk om, om, om, om het ook, ook over eens te worden dat de gemeente de rekening daarvoor moet oppakken. Maar als de wethouder op da ons daar nog toezegging kan doen dat wij dat in beslotenheid hier nog uh, nader toelichting kunnen krijgen over de toestandkoming van die bedragen, dan uh, graag. De heer El Gabali nog. Ja, ik heb al gezegd dat het een hamerstuk was. Ik wil er nog bij aan toevoegen dat de uh, complimenten er zijn voor de wethouder. Uh, ik begin langzaamaan een beetje in sprookjes te geloven. Verhalen beginnen met een naar begin, maar worden toch uiteindelijk mooi afgesloten. En uh, dat is knap, zeker op dit dossier. Dus complimenten aan de wethouder, complimenten aan de partijen. Schop de grond in en Zandvoort is de huizen in. Daar gaat het om. Dank u wel. Gemeentebelangen, Zandvoort, mevrouw Van der Veld. Het zal u niet verbazen, maar wat ons betreft wordt het geen hamerstuk. VVD, mevrouw Keuranson. Voorzitter, volgens mij zijn nog niet alle vragen uit de eerste termijn beantwoord. Zeker als het gaat even met name om de, de integrale ontwikkeling waar de VVD inderdaad een voorstander van was. Ik geloof trouwens niet dat wij de enige partij hier omtrend waren, maar dank dat wij daarvoor de credits krijgen. Um, graag daar nog een toelichting op. En zeker ook met betrekking tot uh, uh, uh, zeg maar de, de verbouw of herbouw of renovatie van de watertoren daarom trend, uh, Hoe de positie daaromtrent is. De heer Van Tichelen, PVV. Uh, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich dat er een overeenkomst ligt is natuurlijk een, een vrolijkmakend gegeven. Alleen een schoonheidsprijs durven we er zeker niet op te prikken. Dank u wel, de heer Van Marlen, D66. Nou, de opdracht die de wethouder heeft uh, gekregen met de mediation en met alle punten van dien, uh, dat het gelukt is, is uh, zeer knap. En nu is het gaan aan de uitvoerende om ook die verplichting waar te maken. En de verplichting ook waar te maken naar de inwoners van Zandvoort. En ik begrijp het standpunt van GBZ dat ze er principieel in blijven zitten, maar van de andere partijen verwacht ik gewoon echt volledige medewerking. Dat we ook snel door kunnen en dat we het college ook hier, hierin steunen. Mevrouw Koper, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog gevraagd dat we een verzoek aan het college om als straks dat plan, wat zo snel mogelijk moet komen, om tegelijkertijd aandacht te geven aan het toewijzingsbeleid voor de doorstroming. Of de wethouder dat goed genoteerd heeft. Dank u wel. Dank u wel. Dan nog het woord in de tweede termijn aan de wethouder. Een paar opmerkingen en vragen. Ja, de Partij van de Arbeid, het toezeggingsbeleid. Ja, we, de, de, we zullen <klaar> moeten kijken, daar gaan we ook met de architecten <klaar> overleggen... wat voor sociale huurwoningen we, we daar uh, willen hebben. Ja, persoonlijk uh, denk ik dat we veel voor, uh, ook voor ouderen moeten bouwen. Dus relatief wat kleinere woningen, zodat we de doorstroming op gang kunnen krijgen bijvoorbeeld. En dat zou je daar heel mooi kunnen benutten omdat je dan relatief wat meer kan bouwen, totaal. Want er blijft dan inderdaad, wat mevrouw van der Veld, wat meer ruimte over voor die, die, die grotere woningen die wat duurder zijn. Dus wat dat betreft kan je dat denk ik dan meenemen. Maar dat, dat gaan we ook bespreken, natuurlijk, het programma van Eisen. Uh, de VVD, de, de integraal en die 10 Ja, die 10 is, is gewoon wat, wat er staat. Maar in principe, de watertoren heeft een monumentenstatus. Dus die watertoren zal als monumentenstatus uh, uh, bij de beoordeling verder uh, moeten worden meegenomen. En daar, moet, daar moeten de partijen dus een, die dat gaat bouwen en dat gaat ontwerpen met een oplossing komen. En dat gaat dan de, naar de commissie toe. En de commissie zegt dan van ja, deze toren met deze aanpassingen is voldoet aan die, aan die welstands. Uh, ja, dat wilt u niet horen natuurlijk als, als uh, VVD. Maar aan, aan de welstand die bij een monument. Een gemeentelijk monument hoort en, en dat die 10% afwijking, ja dat moet je gewoon opnemen omdat het gewoon wettelijk is en er wordt integraal ontwikkeld. Mevrouw Curzon geeft aan dat dit niet helemaal haar vraag nee, is. Nee, dit mij. is mijn vraag helemaal niet, voorzitter, want ik weet hoe de 10% werkt en die gaat om architectonische redenen. Maar het gaat mij erom dat uh, er wordt gesproken over minimaal 3000 vierkante meter gbo. En daarbij wordt een koppeling gemaakt met de renovatie mogelijk van de watertoren. Waarbij wordt gesteld als zeg maar, de mogelijke vergroting van, van, van het bouwoppervlak van de watertoren. Daar is vaak genoeg over gesproken, over de footprint. Als dat niet kan, dat de gemeente zich in moet spannen om elders... Even kijken... Euh, zeg maar, euh, zich, zich in te spannen, zodat elders een beoogd bouwvolume nog gerealiseerd kan worden. Of iets dergelijks. Ik kan die 1, 2, 3 vinden... Graag. Maar daar gaat het erom. En wat betekent die inspanning dan? Betekent dat ook dat buiten het plangebied wij ons moeten gaan inspannen... zodat, uh, zeg maar, uh, Watertorens en V die 3.000 km kan waarmaken? En wat is dan minimaal 3.000? Duidelijk, heer Bluys. Volgens, volgens mij had ik daar wel antwoord op gegeven, maar soms ben ik ook iets te kort verstopt. Dus er staat inderdaad uh, in overleg te geden om via alternatieve geschikte wijze dat volume te realiseren. En daar wordt vooral mee bedoeld, kijk, wat ons steeds te oren is gekomen, volgens mij heb ik dat uh, overigens eerder al verteld, Ik zeg: er, er zit een wijzigingsbevoegdheid, er zit een hele ruime wijzigingsbevoegdheid bij de watertoren in die bocht. Maar dat is grond van de gemeente. En de partij, in zijn plannen tot nu toe, dan gaan we lekker terug in de tijd, watertoren konden we bouwen, als je dat... 12 lagen in deed, dan kreeg je ongeveer, ik weet het, nog bijna uit mijn 1500 vierkante meter oppervlakte. Dus dat had nog 1500 meter nodig. Dat, dat kon op filamaris. En, nou, en dan wilden ze er omheen bouwen. Ik zeg, daarvoor gebruikt niemand die wijzigingsbevoegdheid. Want die is er voor. En met die wijzigingsbevoegdheid, dus dan gaan ze met ons alternatief. En het alternatief is gebruik maken van die wijzigingsbevoegdheid. En dan ben je alsnog in staat om dat op te lossen. Maar. We gaan ervan uit dat de watertoren gewoon benut gaat worden. En dan is dat probleem niet aanwezig. Maar het is niet zo dat wij hiermee een toezegging hebben gedaan... dat ze dan ergens anders in Zandvoort, uh, dat staat er ook niet... Uh, grond krijgen om te bouwen. Dat is natuurlijk binnen de plan. En ze moeten ook binnen het bestemmingsplan blijven. En het kan ook niet ertoe leiden dat het overeenkomst ontbonden wordt. Nou, dat is juridisch ge gecheckt. Ik weet niet of daar nog juridisch iets over gezegd kan worden... Maar volgens mij is dat op deze wijze met, met de intenties die we hebben en de mogelijkheden van die, van die wijzigingsbevoegdheid is, is dat mogelijk. Maar ze willen liever zonder die wijzigingsbevoegdheid, denk ik, omdat dat, dan hoeven ze geen grond af te nemen van de gemeente. Dus, en dat wordt hier bedoeld. En dan krijg je dus wel die mooie integrale ontwikkeling. En de, de wijze, zoals, u kunt lezen hoe het verdeeld is, welke partij wat gaat bouwen... En volgens mij zijn die in staat om een hele mooie, met z'n drieën een hele mooie integrale ontwikkeling te maken. Want zeker als je naar die watertoren gaat, dan kom je een beetje in het duin. Dus dan kan je een beetje toch misschien nog wel iets doen wat eerder de plannen waren. De rand sluit heel mooi aan bij de hoge weg. En dan krijg je die hogere gebouwen. Dus ik zie het al helemaal voor me. Heer El Heeft de heer Bluis aspiraties als architect? Ja. Goed. Dan ga ik er vanuit dat deze tweede termijn tot een uh, einde is gekomen. En uh, sluit ik dit agendapunt af en passen wij dit als bespreekstuk door nee, naar ik de... de... Voor, voor, voorzitter, ik, ik denk dat u iets vergeet. Ik heb bij herhaling gevraagd om behandeling in beslotenheid om strategische redenen. Ja, ja correct, correct, heer bouwer Daar willen we nog even de, de wethouder over horen. Dank u wel. Uh, ik kan wel met u in beslotenheid gaan, maar ik kan absoluut niet alles aan u vertellen. Want ik, daar zou ik dan ook... Ik kan niet vertellen over de inhoudelijke besprekingen allemaal, maar ik kan u wel meenemen in hoe wij aan die kostenontwikkelingen enzovoort, hoe wij daarin staan. Als u het met ons nog over de risico's wil hebben en allerlei andere vragen. Maar er zitten wel een aantal beperkingen op, dus ik ga niet met u in discussie achter de komma hoe dat bedrag achter de komma met onderhandelen tot stand is gekomen, want dat, dat is aan de partijen geweest om dat te bespreken. Is dat voor u voldoende, heer Babberg Wilson? Nee, dat is zeer onvoldoende, voorzitter. Um, dat, dat, is, dat is niet zo mooi. Gaat u dan wel akkoord met het feit dat de wethouder komt met de...